Vorige week werd in Groot-Brittannië en Frankrijk ontdekt dat er paardenvlees in producten zit, terwijl dat niet op het etiket stond. De Amerikaanse president Obama heeft paus Benedictus al het beste gewenst. Hij zegt dat hij voor de paus zal bidden. Obama wenste de kardinalen die een opvolger moeten kiezen veel succes. De paus maakte vandaag bekend dat hij eind deze maand vanwege zijn gezondheid terugtreedt. Volgens de Italiaanse president Napolitano is de paus een zeer moedige man voor wie hij diep respect heeft. Bondskanselier Merkel noemt Jozef Ratzinger de belangrijkste religieuze denker van onze tijd. In 2009 had Merkel nog kritiek op het besluit van de paus om de excommunicatie in te trekken van vier omstreden bisschoppen. Het overleg tussen het kabinet en oppositiepartij CDA over de woningmarkt is mislukt.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 is een piepjonge muzikant, maar dat weerhield hem er niet van... om op zijn debuut-cd, Cabinets of Curiosities... diep in de psychedelische jaren 60 te duiken... en denk dan vooral ook aan de instrumenten... en opnameapparatuur uit de tijd, zoals springveerkalmen. Tape -recorders. En niet te vergeten het legendarische Filicordia-orgel. Hier is Jacob Gardner. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, heel veel mensen weten inmiddels dat het Jacob Gardner is, hè? Jacco, ja, ja, ja. je hebt Engelse Roet. Uh, nou ja, ik zelf... Ik heb, nou ja, mijn vader die is uh, geboren in Australië. en Zijn vader is geboren in, Engel, in, in Engeland. Ja, dat heet dan dat jij Engelse roert. Ik heb. ben voor een kwart Engelse. Ja. Dat en voelt dat ook zo? Uh, nou ja, ik heb wel altijd... Het is, wel, wel, maar, het is me wel altijd opgevallen dat mijn achternaam anders was... dan die van andere kinderen op school of zo. Weet je wel? Dat ik niet, uh, niet uh, de meest Hollandse achternaam heb. Ja. En maar je vader heb... vertelde ons dat jij hem verbetert als het om Engels gaat. <laughs> ja, dat kan wel <laughs> kloppen, ja. Want daar sta je op voor dat je het echt goed wilt uitspreken. Nou, ik vind, ik vind wel dat de uitspraak van Engels, uh, uh, het accent, zeg maar, of wat veel mensen uh, in Nederland vaak als het accent omschrijven, dat ik het vaak nog gewoon bij de uitspraak van het woord vind horen, hoe je het moet uitspreken. Dus mensen vinden maar vaak als ik Engels ga praten, vinden ze het best wel overdreven. Engels. En denken ze van: waarom doe je zo? Je bent toch niet, je bent toch niet Engels, je bent toch Nederlands. Maar voor mij voelt het wel als, als natuurlijk, omdat het ook wel past gewoon bij... weet je wel, wanneer wordt het accent en wanneer hoort het gewoon bij hoe, hoe je het moet uitspreken. Ja. ja, er was ook iemand die zei, ja, hij heeft een perfecte dictie, en gedistingueerd Engels. Dat las ik ook ergens. Ja, ja. Ja. Had je een goede docent dan ook op de school? Of verbeterde uh, die die ook? Ja, nee, ik haalde ik altijd wel goede cijfers en zo, maar mm. ik weet niet of het per se aan de docent lag. Maar uh, ja, ik heb wel... Ik heb geen slechte docent gehad op school. We spraken een van je beste vrienden... en mede-bandlid uh, van de Skywalkers, Hugo de Poel. Ja. En hij vertelde... Van de Poel. Van de Poel, moet ik zeggen. En hij vertelde dat zijn moeder zei... dat jij echt helemaal geen spat veranderd bent. Dat je, <laughs> jullie elkaar kennen sinds groep drie van de basisschool. Plot, en dat ja. zelfs je kapsel niet veranderd is. Uh, nou, wel enigszins veranderd, maar niet, uh, niet zo heel erg, nee. Wat voor jongetje was je toen? Heb je daar nog een beeld van? Je... Uh, ja. Groep drie. Groep drie. Ja, en ik was, naar mijn idee wel altijd iemand die een beetje dromerig was of zo. Of uh, snel afgeleid in ieder geval. Uh, ik, had, ik heb op school wel vaak moeite gehad om op te letten en bij de les te blijven. Ik, ik droomde heel snel weg en dat ik naar buiten keek. En, uh, uh, ja, voor de rest. Ik, ik, ik, heb heel, ik, weet, ik heb een heel slecht geheugen eigenlijk als het om mijn jeugd gaat. En vonden Hugo en jij elkaar eigenlijk gelijk? Ja, dat, ging heel, dat was heel. Uh, dat weet ik nog wel weer heel goed. Dat ja, echt, wat dan? Uh, wat, wat had hij waardoor je dacht, daar moet ik bij in de buurt zijn? Nou, uh, ik, ik was, want ik ben geboren in Drenthe in uh, Hogeveen. En toen ik vijf was, ben ik verhuisd naar Hoorn, uh, naar, uh, of naar Zwaag eigenlijk. En, uh, Hugo, Zwaag, gemeente Hoorn. Ja, gemeente mm Hoorn, -hmm. precies. En uh, uh, toen ben ik dus naar groep drie gegaan daar, op de basisschool. En ik was een nieuwe leerling, weet je wel, een nieuwe klasgenootje voor de rest. En uh, Hugo die was de eerste die zei van, kom maar aan mijn tafeltje oh, zitten. Weet je wel. En ik stond toen echt zo van, weet je, hulpeloos natuurlijk omdat ik niemand kende. En hij was ja. de eerste die meteen zei van, kom maar aan mijn tafeltje zitten. En dat is eigenlijk voor het eerst... Uh, dat, ja, vanaf daar uh, is het, We woonden ook bij elkaar in de buurt, blijkbaar. En, uh. en dat bleef dus goed gaan tot op de dag van vandaag. Ja, zeker. En dat, dat gaan we samen steeds in goed. dat bandje ja. zitten, de Skywalkers. We gaan het hebben over een album dat je helemaal in je eentje maakte. Zonder Hugo of wie nee. dan ook. Je hebt werkelijk alles gedaan dus en de nummers geschreven. En bijna alles heb ik gedaan. Bijna alles. Er is een drummer aan te pas gekomen Klopt, ja. en een geluidsman die heel belangrijk uh, ja. is geweest. Precies. Daar gaan we het zo over hebben. Ehm. Um, uh, heb ik nu alle belangrijke dingen gezegd? Nee, die tegel ligt daar. Die moet ja. op een gegeven moment uh, beschreven worden. En uh, luisteraars uh, kunnen zich melden in het komende uur. Kunnen vragen en stellen, okay. opmerkingen plaatsen. Ja. En ik wilde je, ja, het nieuws, dat was wat ik vergat. De Edisons, die worden vanavond uitgereikt. De Edisons uh, van 2012. De Heineken Musical. En ik vroeg je, uh, zit er iemand bij voor wie jij... Want je bent ook producer. Voor wie jij wel de producer zou willen zijn... Mm, nou, niet per se dat ik het zou willen, uh, heel graag, maar uh, er zijn wel, het lijkt me wel grappig om met iemand te werken waar ik helemaal normaal helemaal niet mee zou werken. En dan een heel bizar, uh, lo-fi, rare, analoge sound <laughs> ineens van zou maken. Maar... En wie zou dat dan zijn? Want de kanshebbers zijn Blauwtsoen, uh, Paul de Leeuw, Treintje Oosterhuis, Nick en Simon en Gerspardo. Ah, oké, okay. dat wist ik niet. Ik uh, denk Nick en Simon wel. Oh, jij ja? ja, lijkt me grappig, ja. En dan zouden zij iets te horen krijgen wat, zij, wat voor hun onvoorstelbaar is, denk ik. Ja. <laughs> en ja. waarom kies je dan voor Nick en Simon? Nou, nee, Nick en Simon Grijpelijk. hebben ook best wat... Uh, uh, vooral in, uh, ik heb ze af en toe wel eens wat Engelstaligs horen zingen. En dat komt toch En Ze hebben wel goede stemmen en het komt best wel in de buurt van... een beetje Simon Garfunkel-achtige dingen. Weet je wel. Volgens mij hebben ze zelfs wat covers van hun uh, gedaan. En uh, ja, voor de rest heb ik helemaal niks mee natuurlijk. Maar uh, uh, ja, ik vind wel dat ze goed kunnen zingen. En ik denk dat ik daar wel wat van zou kunnen maken. Ja, van dat geluid dan ja, ja. van hun uh, stemmen. Het, ja, hun kunnen, zeg maar, wat ze kunnen, dat is goed genoeg om er, om er iets uh, leuks aan ja. te doen. Hoe heette ook alweer uh, die twee uh, uit Den Haag? Die um, uh, Greenfield uh, uh, en Greenfield Greenfield, Cook. Ja, Greenfield and... Koek. ja Cook. Ja. Lijken ze daar niet een beetje op? Ja, ook wel. Ja, ja zeker. Ik kwam door jou op en ik dacht, ik moet zien hoe wie waren ja. dat ook alweer en hoe zagen ja. ze eruit. Goede sound was je ja. Heel goed. Vertel even, voor de mensen die echt geen idee meer hebben. Uh, ja, 60? Uh, ja, meer jaren 70, volgens mij. Begin ja? jaar 70 was dus het nummer Only Lies. Uh, was een dat was hit -hit. Een, een hit, ja? Only Lies, ja. Uh, en. En dat ja, traden ik... ze op bij het UNICEF-gala. Dat kun je dan zien op uh, ah, ja. YouTube. Ja, ik weet niet superveel van zo, maar hm. hier en daar wat dingen. Ik weet vooral dat ze, dus, uh, dat ze opgenomen zijn door uh, een goede vriend van mij, uh, Jean Ogier. Ja, met wie je nu veel hebt uh, Ja, met wie je nu ook veel werk. Ja. En via hem was je hun op het spoor gekomen? Of kende je ze al? Uh, nou, nee, ik kende ze al. Mijn moeder die had een plaat van uh, Greenfield en Cook. Die ik, wel eens, uh, die ik had geleend en was wat geluisterd. En ja. ik ging nog even verder kijken van hoe gaat het nu met ze en een van de twee die bak nu empanada's. Oh, ja. kijk. Zo kan het ook verlopen in je dat leven. Dat kan ook, ja. Goed, um, we gaan luisteren naar uh, de single van je album, Cabinet of Curiosities. Dat is uh, de titel van het album en uh, de single heet Clear the Air. Wat was het dan? De single van Jacco Gardner. Ja, Het is een heel mooi verhaal, Jacco. 24 jaar geleden geboren, ergens in Hogeveen... en toen al snel naar Hoorn, gemeente Hoorn-Zwaag... heet mm -hmm. het dorpje waar je bent opgegroeid. Je besloot op een gegeven moment voor de muziek te kiezen... psychedelische 60s pop En dan is daar opeens aandacht uit Engeland en de Verenigde Staten... de New Musical Express schreven over je en The Guardian... Allemaal lovend. Um, wereldwijde release is die nou inmiddels wereldwijd eigenlijk? Ja, ja, wereldwijd. Oké, okay, op het label uh, Trouble in Mind, gevestigd in Chicago. Ja. En in Nederland uh, kom je uit op het label Excelsior. Nou, dan weet je dat het goed zit, toch? In de meeste gevallen. Zeker. Um, ja, een wereldact in spe. Daar had uh, Matthijs van uh, Nieuwkerk het ronkend over afgelopen uh, vrijdag. Dan mocht je ook een minuut. Uh, hij zei trouwens ook, je bent nu eigenlijk al te klein. Uh, ik bedoel, te groot voor dit kleine <laughs> land. Totale verwarring. Yeah. Um, Engeland heeft je al ontdekt. Uh, hoe, hoe werkt zoiets? En je gaat op tour in Amerika. Hoe kan ja. dat? Want het album is net uit. Uh, nou, in Engeland heb je heel veel liefhebbers voor, voor het genre, sowieso. Je hebt dan bijvoorbeeld het blad Shindik, wat echt een heel specifiek blad is. Uh, dat totaal echt sixties, liefhebbers en ook heel veel over psychedelica gaat. Uh, en heel, he, ja, echt hele obscure dingen worden daarin besproken. En als je dan uh, iets maakt in dat genre, wat heel weinig mensen doen... dan pikken zij dat natuurlijk meteen op en dat gaan ze mee aan de haal. En uh, dat, ja, dat, dat bereikt dan via zo'n blad weer andere mensen. Of de Record Collector bijvoorbeeld, wat een heel, uh, ook weer een heel specifiek blad is... speciaal voor vinylverzamelaars... En uh, daar ik, heeft deze single, Clear the Air, heeft daar, uh, redelijk snel een 5-sterren uh, review in gekregen. Oh, ja? En dat hadden we andere mensen gelezen. En zo begint het balletje langzaam een klein beetje te rollen. Dus dat is dan een niche van, van een, een groep mensen dat ontzettend van psychedelische pop houdt. Ja. En dat dan op die manier in contact is met elkaar. Ja. Dus eigenlijk hele ouderwetse muziek op een hele nieuwerwetse manier um, ja, bij elkaar gebracht. Ja. Of aan de man gebracht. Ja, alles in, in, dat soort bladen zijn er volgens mij al heel lang. Ja, die dat bladen soort, ja. zijn al heel lang, ja. ja. Maar goed, dat het zo snel gaat... en in sneltreinvaart vaart worldwide, dat is natuurlijk ja. wel nieuw... en dat heeft natuurlijk alles met internet te maken, neem ik aan. Zeker, ja. Ik had meteen... Uh, ik vond het sowieso ook heel belangrijk om meteen... als ik die, die, die single online zet, om daar een goede video bij te hebben... en uh, dat het zich ook uh, kon verspreiden op een... weet je, dat mensen het ook leuk zouden vinden om zoiets te, te delen en te verspreiden... En uh, dat, dat, uh, dat werkte wel. Ja, en dat had je ook van tevoren echt zo bedacht... van hoe je dat ja. zou gaan plannen en aanpakken. Ja. Want je hebt twee jaar lang in je eentje jezelf opgesloten in een... Uh... Ah, valt wel mee hoor. <laughs> ik speelde ook ondertussen met een andere band uh, nog weer. Ik was veel Je trok er ook wel eens op uit. En ik was aan het studeren ondertussen, dus ik zat niet alleen maar in die studio. Uh, ik was vooral bezig met mijn studie en met, met optredens met een andere band. En uh, ja... En, en die studie had dan ook weer alles met de muziek te maken, toch? Ja, De zeker. HKU Compositie-muziekproductie. Ja. ja. En uh, je afstudie had ook weer met de, deze sector te maken? Uh, ja, klopt. Ja. Vertel eens. Uh, ik heb een onderzoek gedaan naar de, naar de opnameindustrie in Nederland rond 66 en 67. Ja. Uh, de jaren. En, uh, 1966, 1967. Precies. Waarom 66, 67? Omdat er een uh, enorm verschil zit. In die jaren is er een enorme uh, uh, ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Uh, op het gebied van muziektechnologie, maar ook op het gebied van, van muziek op zich. En uh, cultuur en alles Dus eigenlijk in de mode. En in, in eigenlijk in alles wat er toen gaande was. Dus is er, is, ja, ieder jaar is bijna weer het tegenovergestelde van het jaar daarvoor. Uh -huh. Dus als mensen vragen van. Uh, Hou je, hou je van de jaren 60 of zo, dan, dan kan ik daar nooit echt een antwoord op geven. Omdat het zo, ja, dat zijn bijna tien verschillende dingen, weet je wel? Die allemaal. Uh, dan vraag, moet ik altijd op doorvragen waar heb je het dan precies over in de jaren 60? Welke periode precies of welk jaartal precies? Want het komt heel. Uh, nou. Heel precies, heel nauw eigenlijk. Dus, uh, maar voor mij waren 66 en 67 precies. Uh, het omkeerpunt tussen uh, dat er in ieder geval binnen de opnamestudio's en dergelijke heel veel regeltjes waren. Dus je moest in pak komen naar uh, een studio of een lapjas aan hebben, stropdassen om. Zo'n stofjas. Uh, stofjas, mm -hmm. ja. De, de, ja, de, de, de mensen die de, die de apparatuur onderhielden en zo, die, die moesten dan stofjassen aan en die alles door me meten en zo. Ehm... Um, en dan, ja, rond 66 zijn er bandjes zoals Q65 en andere bandjes die dan, dan in Nederland uh, in een keer ja, die, dat gevoel van de jaren 60 vertegenwoordigden. Die zich afzetten tegen de maatschappij en uh, drugs gebruikten en zo. En dat was allemaal, kwam toen net uh, aanzetten. En die hebben dat, dat soort bandjes en die, die golf van dat soort. Uh, of die, die invloeden die hebben eigenlijk al die regeltjes een beetje opgerekt. En rond 66 en 67 was er een, een periode dat de regeltjes zodanig opgerekt waren dat mensen niet echt meer wisten wat nou überhaupt de regels waren. En er heel veel <lacht> dingen gewoon maar op zijn beloop gelaten werden. Ook binnen, binnen commerciële studio's en labels. En, uh, die allemaal uh, ja, een kant op, op gingen. die totaal onvoorspelbaar was en totaal. Ja, niet op commercieel, niemand wist wat commercieel überhaupt nog was... omdat alles totaal over de kop ging in een nou, paar Grappig, dagen. want inderdaad, men heeft het altijd over de jaren zestig. Ik heb ja. me nooit gerealiseerd dat het echt aan jaren is gekoppeld. Zeker. Het is waarop we specifiek. dan iets heel erg duidelijk veranderde ja. En uh, uh, uh, jij hebt uh, onderzocht door die scriptie te schrijven... en ja. dat het precies als het gaat om opnametechnieken... dat het 66 was, waarin de omslag plaatsvond. Ja. Ja. En had dat heel erg met die Q65 uit Den Haag te maken? Straatjongens? Nee, dat het zijn, nee, die vallen ja, wel, wel dat, steeds soort, dat soort bandjes wel heel mm -hmm. erg. Niet per, specifiek Q65. Al is het wel. Uh, dus de eerste band waar Jean j die, uh, die man waar ik mee heb gewerkt. aan mijn album, waar hij mee werkte. Want dat was voor het eerst dat zo'n band aan de studio inkwam uh, in Nederland. en waarvan de gevestigde orde. De, de, de mensen die normaal bij die aan, aan jazz werkte of aan klassieke muziek, die zoiets hadden van uh, hier gaan wij niet mee werken, laat die jonge uh, assistent uh, uh, het maar doen. Uh, en dan uh, hoeven wij de, ons daar niet mee bezig te houden. En toen had, had hij dus op begin twintig, uh, op hele jonge leeftijd had hij in één keer de beste technologie van Nederland. Uh, ja, kon hij mee doen wat hij wilde. Niemand die op zijn vingers keek, want niemand kon het, kon het iets schelen, wat er met die band überhaupt zou gebeuren. Uh, en dus kon hij gewoon doen wat hij wilde. En had hij alle vrijheid, wat een heel unieke positie is voor iemand van die leeftijd en in, in zo'n uh, maatschappij, in zo'n omgeving, zeg maar, in die context. En, en Jean Audier is ja. nu in de 70. En ja. uh, toen hij zo oud was als jij nu bent, ongeveer. Jij bent 24, hij toen dus begin 20, ja. kreeg hij daar um, de ja, hij kreeg, uh, zeggenschap over ja. de opname techniek. Ja. Want ga jij dat dan maar doen? Ja, en toen dat beviel, uh, moest hij het nou blijven doen. En heeft hij ook een heleboel andere bands gedaan. Uit nou, die Haagse scene en uit andere steden. Gewoon uh, de bands die ook, die ook uh, jong waren en, en rebels waren of, of wat dan ook. Weet je wel? Die, die moesten allemaal maar uh, uh, door hem... en door een paar andere jonge, jonge engineers en producers uh, gedaan worden. Maar even voordat we helemaal in, in OJ verdwijnen... we hebben hier te maken met uh, Jaco Gardner, 24 ja. jaar. Hoe Klopt. kom jij uh, bij die jaren terecht? Hoe is jouw interesse gewekt? Uh, dat komt denk ik omdat ik. Uh, in het begin, toen ik het voor het eerste jaar 60 ontdekte. Of toen ik. Toen, het begon eigenlijk met Sid Barrett. En dat is eind jaren 60, begin jaren 70. Uh, als ik dan terugkeek. Of een beetje terugberekende van waar. Pink is dat... Floyd, hè, Sid Barrett? Ja, Pink mm -hmm. Floyd, ja. Uh, als ik dan terugberekende waar, uh, waar, dat, waar de essentie van Sid Barrett. Uh, zijn geest, zeg maar. of zijn manier van. Van uh, escapisme en, en een hele vreemde eigen wereld. Of een soort dromerige, betoverende, vreemde wereld. Die heel erg in zijn muziek hoort. Waar dat begonnen is, toen kwam ik eigenlijk uit rond 66 dat dat begonnen is. Of dat het bij dus alle bands die er toen mee bezig gingen. Uh, ja, dat het daar ergens ontstaan is. Rond 65, 66. Met ook de eerste bands die door drugs heel erg beïnvloed werden. En, en niet alleen door drugs, maar ook door ja Door gewoon de hele de tijdsgeest mm -hmm. van die tijd van dat jaar. Um, ja ik kwam, maar toch hoe wel kwam achter, jij dat uh, terecht? Want... Ja, doordat ik dus uh, die bands allemaal langzamerhand ben ik dus omdat dat, dat, ik vond zijn muziek heel erg goed. En toen ben ik andere bands ook gaan uh, ontdekken en, en uitzoeken. En toen ben ik telkens gaan kijken uit welk jaar komt dit. En ik kwam telkens maar op die jaartallen terug. Dus ja, ik, ik, ik moest daar wel iets mee doen. Of toen ik wilde, meer, toen ik wilde weten hoe die bands. Uh, hoe het kwam dat ze zo klonken als ze klonken en ik ook zo wilde klinken of uh, dat in de vingers wilde krijgen. Uh, was het bijna uh, onoverkomelijk dat ik dus over 66 en 67 dat ik daar dan in moest duiken om dat uit te zoeken. Maar dat was allemaal tijdens jouw muziekstudie aan de HKU? Uh, nog daarvoor eigenlijk. Toen al? Nou ja, toen, uh, tijdens de, uh, mijn studie op de HKU ben ik vooral in de techniek uh, daarvan gegaan. Mm -hmm. Maar op de productie. middelbare school was jij niet zoals andere nee. types die gewoon de muziek van hun tijd uh, ja. beluisterden? Nee, daar had ik niet zoveel mee. Nee. Nou ja, sommige bands wel, maar. De Welke dan bands. wel? Hoe, want hoe ontstaat dan zoiets dat je echt naar hele oude meuk gaat luisteren en dat leuk gaat vinden? Ja, dat gaat. Uh, ja, nou, ja, ik, zeg, ik noem me altijd maar gewoon Sid Barrett, omdat het met hem begon. Ik vind het ook het meest makkelijke antwoord. Ik, kan het ook, ik weet niet hoe het anders uh, begonnen was. Maar was er iemand die dat aan jou gaf, of die jou dat liet horen? Ja, dat uh, ging via de vader van Hugo van der Poel. Wat een goede, wat, die ik dus al ken sinds uh, groep 3. Ja. Uh, en, uh, ja zij... en die zei in groep 4 hier, jongens, een leuke <laughs> prat. Nee, nee, nee. Het, ging, het kwam echt vanuit onszelf. Want hij, uh, hij had uh, de Sid Barrett-documentaire, Pink Floyd en Sid Barrett Story... Op de U van de Wolf gezien. Oh ja. En uh, die heeft. Ja, toen was hij daar zo van onder de indruk dat. dat had hij het waarschijnlijk met zijn vader over of iets mm. dergelijks. En die kwam toen meteen met, uh, met de eerste plaat van Pink Floyd aanzetten. Want die dacht meteen van ja. Die was ook heel erg fan daarvan natuurlijk. En hij had die platen zelf ook. Uh, dus die, die heeft Hugo meteen beluisterd. En uh, ja, ik, ik zag Hugo bijna iedere dag. Dus, en we, we, we, ook daarvoor luisterden we al samen naar muziek. En. en Probeerden we dat samen te ontdekken, dus het was onoverkomelijk dat ik dat ook uh, dat ik daarin meeging. En we waren allebei eigenlijk meteen uh, echt hoekd aan ja? uh, zijn muziek. Dus. Uh... Ja, vanuit daar zijn we eigenlijk heel veel meer uh, muziek gaan ontdekken. Het is ook meestal. wel mooi hoe je jezelf als jongetje omschrijft... Uh, in groep drie, weet je, zo dromerig en uit het raam kijkend. Want dat is natuurlijk, klopt ook heel erg met de muziek. Hoewel dat dan weer jaren later was. Ja, Toch? Het heeft iets ja, heel sprookjesachtig. Dat is waar. Dat is ook heel interessant. Want ik, uh, ik werd laatst tijdens een interview gevraagd van... Uh, uh, hoe, hoe het komt dat ik dat dat ik naar de jaren zestig zo uh, waarom ik dat mm -hmm. nou zo tof vind, en ik dacht altijd dat dat dat gewoon ineens plotseling gebeurde. Dat ik dat, dat ik zit Barrett of zo hoorde en dat ik dacht van yes, dit, dit is uh, mijn ding, maar uh, dat speelde natuurlijk eigenlijk al veel eerder in mijn persoonlijkheid doordat die klikker was. Die klik was natuurlijk niet voor niks, en ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat ik als persoon, uh, dat, dat het eigenlijk naadloos, uh, die tijdsgeest van toen naadloos aansluit op hoe ik als persoon al was daarvoor, zonder ja. dat ik er iets van wist. Hoe je als karakter op zoek gaat naar muziek die bij dat karakter past. Ja, nou, precies. Ja. Ja, zonder dat je dan nou direct zelf in de gaten hebt. Ja. Goed, we gaan luisteren naar uh, een ander nummer. Oh, je moet trouwens even uitleggen waarom je, want als we muzikanten uitnodigen, mm -hmm. spelen ze altijd live hier in kunststof. En ja. Jij niet. Dat ga ik nu uitleggen. Um, dat komt omdat uh, het live spelen van mijn muziek als band... Ik ben, maar wat ik doe is dus eigenlijk een studioproject... waar ik alles in mijn, in mijn eentje doe en alle lagen opneem. En dat is een heel georchestreerd geheel. Uh, en wat wij live doen is, een, is, een, is echt de, de harde kern daarvan. Echt de super versimpelde, super simpele versie daarvan... waar mm -hmm. ik heel veel partijen al heb moeten weglaten en alles... Dus de setup die wij moeten, onze volledige setup waar we nu live mee spelen, dat is echt de meest minimale setup waar we mee kunnen spelen. Dus live hoeven we echt niet te gaan kijken. Nou, uh, Jawel zeker. Want ik vind het live, dit is in zijn meest minimale vorm, wel komt het op. Een andere aspecten is het veel meer dynamiek en veel meer mm -hmm. leven. En het, het is live staat het nu heel erg op zichzelf, als iets wat naar mijn idee uh, minstens even goed is als de plaat, maar wel heel anders. Mm -hmm. Uh, maar uh, we, kunnen bijvoorbeeld, we, we kunnen niet zomaar een akoestische sessie doen of zo. Want dan moet je nog, nog eens dat wat we live al heel erg versimpeld hebben... nog meer gaan versimpelen. En ineens ja, in een nog weer andere bezetting ergens gaan spelen. Dus als, als, we, als mensen ons vragen om ergens te spelen... En ze vragen, kun je ook in een simpele versie van je, van je nummers iets uitvoeren? Of in een kleinere bezetting? Dan zeg ik eigenlijk altijd nee. Liever niet. Wij doen altijd nee. Ga je liever niet? Nee, gewoon, gewoon niet, nee. Want uh, we spelen gewoon alleen maar in de setup waar we nu mee luisteren. Want dat is al een heel versimpelde versie. En uh, we gaan luisteren naar uh, die One Night King. En ja. kan, kan je dan vertellen wat we, wat we horen? Of wat, want jij behalve de drum speel je alle ja, uh, uh, instrumenten zeker. zelf. Wat horen we? Wat gaan we zo horen? Uh, daarin zitten. Vind uh, ja, je dat zo uit je hoofd? Ja, zeker. Ja? Dat is een standaard bezetting van drums, gitaar en basgitaar sowieso. En zang en, en backing vocals en zo. Wat eigenlijk bijna in ieder nummer wel een soort standaard bezetting is. Mm -hmm. En er komen dan uh, dingen bij als uh, klokkenspel, klaversymbol, uh, strijkers. Uh, ja, wat zit er nog meer in? En dat speel je allemaal. Nou ja, die, st die, die strings, dat, uh, dat is een Mellotron. En de mm. Mellotron is een Mellotron is een instrument uit de jaren 60. Ja. waar uh, opnames in zaten van oude strijkers. en, en, en weet je wel, Alle instrumenten, dat waren dan opnames daarvan... die je dan weer met een soort orgel kon bespelen. Uh, dus dat, dat is dit ook, eigenlijk. En, en wat is van oorsprong jouw instrument? Uh... Waar, waar, ben je, waar is Toort mee begonnen? Basgitaar? Nee, ik ben begonnen met gitaar, maar ik speel het liefst basgitaar. Oh ja? Nou, eigenlijk het allereerste instrument waar ik mee begonnen was als blokfluit. Dat was een soort oriëntatieding. Uh, maar ja, dat heb ik één jaar gedaan. Daarna uh, moest ik een instrument kiezen en dat was klarinet. Oh. En dat heb ik uh, vier jaar gespeeld en in orkest gespeeld. En dergelijke. Vier jaar? Ja. Toen was ik een uh, jaar of twaalf of zo dat ik daar weer mee uh, stopte... Uh, en uh, daarna ben ik uh, gaan zingen in een bandje, Gita heb ik basgitaar, ben ik gaan spelen omdat het nodig was in een bandje, en ben ik daarna weer gitaar gaan spelen omdat ik ook liedjes wilde schrijven. En het is heel, het was makkelijker op gitaar dan op basgitaar, want dan kun je jezelf een stuk beter begeleiden. En uh, daar is, is toets, alle toetseninstrumenten zijn er ook een beetje bijgekomen eigenlijk vanzelf. Hm, vanzelf. Ja. een erbij. Ja, een <laughs> klaverzimbel en een piano of orgel, weet je wel, het zijn allemaal, ja, ze hebben allemaal hetzelfde klavier. Allemaal hetzelfde, klavier. hetzelfde ja. Dus, uh, makkie Precies Goed, gaan we luisteren. Sitting by the old road again Waiting for a letter from a friend Thinking about the old days again Drifting down Dat, dat is ook Sixties, dat het dan opeens baf afgelopen is, ja. toch? Hè? Ja. Zo zonder um, Jacco Gardner. Uh, dit was uh, track twee van uh, je album, je debuutalbum... Cabinet of Curiosities. Mm -hmm. uh, nou ja, die, die Sixties Sound, dat is jouw handelsmerk. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Er is een vraag van Clement Tonaar via Twitter... U kunt zich melden trouwens, ook uh, via onze website radiokunsthof.nl. Zijn vraag is: hoe essentieel is dat orgeltje? Dat vroeg ik je net terwijl we luisterden, zei je wel ja. orgeltje. Ja, mijn muziek zit vol orgeltjes, dus als het het orgeltje. <laughs> Hoeveel het is... verschillende orgeltjes heb jij dan? Uh, het, het, meest gebruik, het, het orgeltje wat ik het meest gebruik, of niet per se op deze plaat, maar wat ik wel live ook heel veel gebruik en ook met mijn vorige band, Skywalkers, heel veel gebruikte, uh, was het Villecorda-orgeltje. Waar ik, uh, ja, dat, dat is een soort Nederlandse Philips-orgel. Wat alleen in Nederland uh, veel te, te zien is, maar in het buitenland niet Toen Philips dinnen. nog een goede doen was? Ja, zeker. Hm. Toen ze nog uh, heel goede kwalita kwalitatief hele goede spullen maakten. En uh, uh, ja, ik heb uh, de Mellotron. Dat is, dat is niet echt per se een orgel, maar dat is wel een, een, een instrument dat ik heel veel gebruik. En het, het ziet eruit als gewoon een orgel, maar er zitten dus opnames in van oude instrumenten. Dat je ze dus op een toets drukt en een krakerige opname van één noot... van die toets waar je op drukt van een viool of een fluit of iets dergelijks hoort. Uh, en dat, dat duurt dan acht seconden en dan is het bandje af... en dan moet je hem weer loslaten en dan als je hem weer indrukt... begint hij weer opnieuw. Uh, dat, dat gebruik ik wel veel. Uh, ja, voor de rest zou ik niet weten welke <lacht> orgeltje ik, ik gebruik, ja. Maar hij bedoelt natuurlijk, als je aan het Sixties geluid denkt... Ja. Uh, dan denk je aan een orgeltje. Ja. Toch. Wat maakt het eigenlijk nog meer? Want wat mij ook opviel is bijvoorbeeld dat het van de ene box naar de andere gaat, of dat mm -hmm. uit de ene box dan de drums komt en dat is ja. ook heel erg. Dat is heel sexy. Ja. Zijn er nog meer elementen waarvan je zegt, nou, dat is zo overduidelijk dat dat hoort bij die uh, psychedelische. Uh, ja. Het gebruik pop. van Klaas Symbol in popmuziek. Ja, dat, ja. Zie je, dat hoor je nooit meer. Dat, nee. dat is heel Soms kwam we er nog wel eens voor Golden Brown bijvoorbeeld, het nummer. Oh ja zit het in, maar dat is dan echt weer een uitzondering uh, ten opzichte van wat er voor de rest in die tijd uh, dan weer gebeurde. En in de jaren zestig gebeurde het echt heel erg veel, heel veel muziek met klaverzimbel. En ik vind het ook heel mooi passen in een bezetting van een, weet je, popmuziekbezetting van akoestisch gitaar of gitaar überhaupt en en drums, basgitaar die dan echt op dingen echt popmuziek spelen. Mm -hmm. de, en een klaverzimbel past er echt als gegoten bij in, gewoon. Dat klinkt heel erg goed. En uh, ik, ik begrijp eigenlijk niet waarom dat nu niet meer gebeurt. Dus, uh... Ja, want hoe ontstaat zoiets dan? Dat is ook zo raar. Iemand verzint die klaversimmel erbij. En dan gaan een aantal mensen dat doen en dan houdt het weer op. Ik denk dat het kwam omdat het instrument gewoon een keer in de studio stond. En uh, bijvoorbeeld Abbey Road, als ik maar om een voorbeeld te noemen, daar stonden een heleboel instrumenten. Mm -hmm. Uh, ook harmoniums en uh, dat soort dingen. En daar uh, stond waarschijnlijk ook een klaven En heeft iemand gewoon eens een liedje die hij al kon op piano of zo. Of, uh, of op orgel. Gewoon maar eens even op het, het klaven geprobeerd. En dat klonk dan waarschijnlijk heel groot ja, Dat ja, ja. kan ik me heel goed voorstellen. En dan wordt dat natuurlijk dus geïmiteerd. Ja, en dan wordt dat weer nagedaan of geïmiteerd ja. ook wel. Ja. Maar het past ook wel heel erg bij de, de tijdsgeest van die tijd. Want er werd heel veel wel gerefereerd aan nog oudere tijden... Uit de 19e eeuw, bijvoorbeeld de romantiek van die tijd, dat hoor je ook heel vaak weer terug in, in de jaren 60. Uh, heel ouderwetse thema's, ook in die baroque pop van de jaren 60 in dat genre, hoor je heel veel. En ook zelfs middeleeuwse thema's nee. en zo. En ook in de folkmuziek uit die tijd hoor je heel veel middeleeuwse uh, dingen, maar ook weer latere instrumenten. Er werd sowieso heel vaak gerefereerd naar zo'n tijd, omdat, omdat het een soort zich afzetten tegen de huidige maatschappij was. En, Zo'n droomwereld creëren. Dat kan je natuurlijk ook doen door iets heel romantisch uh, van de middeleeuwen of, of uh, andere tijden, die, die romantiek te gebruiken. zeg maar. En dat gebeurde heel veel in de jaren 60. En daar past zo'n klauwsimel natuurlijk perfect bij. Ja, we hebben het nu veel over uh, opnametechniek en instrumenten die je bespeelt. En uh, je schrijft de liedjes ook, ja. de teksten, dit nummer bijvoorbeeld. Waar, ja. waar gaat het over? Ik dacht, er is die One Night King, dat heeft iets te maken met die loop, die <laughs> eindeloos vergelijkt. Dat het denken veel mensen. Gang. ja. ja. Maar nee, dat is het niet. Dat is het niet, nee. Het gaat eigenlijk over... Uh, uh, als ik, mijn, uh, ik ga wel eens om met mensen die, die wat... Uh, ik, ben, ik ben zelf een heel vrolijk persoon, vaak. In, in, weet je wel, dan, ik ga best vaak om met mensen Doe je die... vrouwelijk of ben je vrouwelijk, Jacco? Ja, dat vraagt me ook wel eens af. Volgens mij is mijn muziek wel voor een deel een soort uitlaatklep voor mijn... Duistere kant of mijn minder vrolijke kant. Uh, en daardoor kan ik in de omgang een stuk vrolijker zijn, omdat het er allemaal uitkomt via de muziek. Hm. Uh, dus ik, ik, ben, ik ben allebei. Ik ben vrolijk en niet vrolijk. Maar en je hebt een behoorlijk manieren. vrolijke uitstraling. En dat geldt ja. ook een hoop. Maar Zeker, ja, ja. Maar ja, uh, uh, ik ga wel heel veel om met, met creatieve mensen en met, met uh, muzikanten en dergelijke. En die, zijn vaak, die hebben vaak last van dat ze zich slecht voelen of weet ik veel. Wat. Hm -hmm. dat, zijn, dat hebben alle artiesten wel. En uh, het liedje gaat eigenlijk over uh, uh, als, als mensen zich zo voelen... waar ik dan mee werk of mee omga, of uh, ja, ja, die ik dan vaak zie... of ik mezelf dan mijn eigen gevoel een soort van aan de kant zou moeten zetten. Uh, en dat moet zijn voor die mensen, weet je wel. Om, om zij, uh, juist omdat ik altijd zo vrolijk ben in de omgang... en dat mijn muziek dan misschien wel triest is... maar ik zelf nooit echt uh, triest ben. Ik ben eigenlijk bijna altijd vrolijk dat het daardoor een soort van uh, gegeven ding is... dat ik, dat ik altijd vrolijk moet zijn en hun moet helpen. Om, uh, weet je wel, dat, ook dat ik me eigenlijk niet triest mag voelen, omdat andere mensen dat wel zijn. Met mij valt het best mee. Ja, precies. Mm. Een soort van relativeren. En, uh, en het, het nummer is ook een beetje de vraag... of dat, uh, de, uh, dat ik een soort vraag aan mezelf stel van... ben ik dan degene die, die ze moet helpen omdat ik me beter voel? Of, of mag ik me ook slecht voelen, weet je wel? Een beetje... Uh, dat is eigenlijk wel waar het over gaat. Ja, dat je, je dus eigenlijk schuldig voelt op het moment dat jij is, dat, dat natuurlijk ook onzin is. Waarom zou jij je ja. niet dus uh, beroerd voelen? Ja, dat is ook zo. Ja. ja. En trek je het ook aan? Dat soort mensen? Ja, zeker. Ja. ja. Nou ja, ik, ik ga sowieso het liefst om met met hele uh, creatieve mensen en en en ja, die zijn gewoon vaak zo. Dat hoort hmm. daarbij. Dan heb je al vaker meneer sombermansen om je heen. Ja. Of somber ja. sombermansen. Ja, soms hmm. ja. Uh -huh. um, Even naar... Zijn naam is nu al een aantal keren gevallen. Jean Audier, mm -hmm. Ook wel Jan genoemd. Jan Odier. Ja. Uh, hij is in de 70. En hij was dus de man die uh, al die bandjes heeft opgenomen uit de jaren 60. Bij Fonogram zat hij, geloof ik. Hè? Ja, en op een gegeven moment, toen jij op de HKU zat... en uh, bezig met die afstudeerscriptie... ben je op zoek gegaan naar hem. Ja. En je hebt hem gevonden. Ja. Ik zag een filmpje van uh, Q65 uh, op YouTube. Die is nog steeds te vinden... Die heet volgens mij Q65 in de recording studio. En uh, uh, daar zie je... Uh, dat is een soort van... Uh, uh, ja, een filmpje waar ze uitleggen hoe de, hoe de studio eruit zag. En dat dit is de controlekamer. Mm -hmm. En dat was zo'n verteller bij me... Dit is de controlekamer. <laughs> Weet je wel. En... Uh, en ja, uh, daar zag ik dus uh, een man achter de knoppen zitten met Hans van Hemert ernaast. Uh, die een beetje aan het toekijken was, niet echt veel aan het zeggen was. En die man die zat daar echt de hele sessie te leiden van uh, een beetje harder op die bass drum. Uh, dit en dat. Allemaal, uh, allemaal uh, uh, uh, ja, feedback te geven aan die band. En hij zat ook achter de knoppen. En ik, uh, toen ik dat zag uh, met dus de vraag in mijn hoofd van hoe komt die sound zo... Uh, uh, toen dacht ik meteen van, hij, hij, hij weet het antwoord, weet je wel. Hij weet het antwoord op mijn hoofdvraag, op ja. het geheim wat ik probeer te ontdekken. Uh, dus hem moet ik zien te vinden. Dus ik heb meteen uh, de jongens van Q65, had ik sowieso al uh, uh, een keer ontmoet... op een uh, festival in Nederland, een soort meet and greet. Die jongens? Ja, het zijn natuurlijk <laughs> geen uh, jongen jongens. Dikke zestigers. Uh, maar ja, het, uh, uh, ik heb ze toen uh, ook even gesproken en... Uh, uh, ja, ik, ik, ik had ze weer even op. Of ik had ze gevraagd naar uh, wie hij was, of dus wie Jean was in het filmpje. Of, of hij nog leefde, waar hij woonde. Of ik hem eventueel zou mogen interviewen. Wie zijn... Er is ook een boek geschreven over Q65. En mm -hmm. daar hebben ze het ook over hem uh, in dat boek. Dus ik wist sowieso wel dat, dat zij ook contact met hem hadden of gehad hadden. Of uh, dat degene die het boek schreef, waarschijnlijk wel zijn gegevens had. Dus uh, via via ben ik zo uh, aan zijn. heb ik gevraagd of ik mocht langskomen. Dat vond hij natuurlijk prima. En ja, het was hartstikke leuk meteen. Ja, je had, we hoorden van hem, want we spraken hem ook. Je had gebeld van, uh, leeft hij nog? <laughs> ja, klopt, ja. Jullie hebben hem, hem leeft... ook gesproken. Ja, ja. en oh, hij leefde dus nog. Ja. En uh, uh, hij vertelde ons van, um, dat het dan heel bijzonder is. Want dan komt daar opeens voor mij als oude rot in het vak. Dus het is Het helemaal te gek om dit mee te maken. Ja. Normaal liggen muzikanten van heel verschillende generaties... nog wel eens met elkaar in de clinch. En meestal gaat het over vroeger is alles beter... en de jonge muzikanten vinden alles beter van de nieuwe techniek. Ja. Maar bij Jacco ligt dat anders. Hij had via de uitgever, nou, dan komt het verhaal, leeft hij nog. Daar ja, uh, hadden ja, ja. ze erg om gelachen. Maar um, uh, jullie hebben elkaar echt gevonden. Ja. Want ik zeg van de dikke 60, hij is begin 70... en toch valt dat weg op de een of andere manier, vertelde hij. Ja, iedere keer dat ik bij hem, met hem over muziek praat... dan uh, merk ik totaal geen leeftijdsverschil eigenlijk. Weet je wel, er is dus meteen een soort van... Uh, we zitten zo op één lijn qua uh, wat we mooi vinden in muziek, zeg maar. Dat het altijd... Uh, ja, dan, dan heeft, heeft, leeftijd heeft er dan niks mee te maken, Eigenlijk dat vergeet je dan helemaal. En waar zit hem dat dan in? Wat... Ik denk dat hij zo... Uh, ja, het, het is natuurlijk niet iedereen kan zo jong van geest blijven op zo'n leeftijd. Mm -hmm. Maar ik uh, denk ook wel dat het ermee te maken heeft dat hij redelijk vroeg al... In de jaren zeventig is hij al verhuisd naar, uh, naar Nijkerk, waar hij nu woont, in de Polder. Waar hij heel erg. Uh, ja, wordt daar niet veel. Het is geen, niet een heel druk leven of zo, met heel veel uh, chaos om hem heen. Weet je, het is, is echt een soort oase van rust daar. En daar is hij eigenlijk al meteen uh, op, op jonge leeftijd uh, gaan wonen. En uh, daardoor heeft hij ook. Ja, hij, hij is niet. Uh, ook omdat hij, omdat hij uh, niet heel veel. Uh, credits of zo kreeg voor zijn werk in die tijd, is hij ook niet heel uh, arrogant geworden of is hij ook niet uh, heel veel drugs gaan gebruiken omdat hij ineens heel veel geld had of weet ik veel wat. Hij is gewoon... Ja, hij is heel normaal gebleven en is daar gaan wonen. En, en uh, dat moet je hebben, hè? Ja, dat heeft hem bijna een beetje geïsoleerd, heb ik het gevoel, van alles wat je, wat je, wat je, wat je ouder kan maken, weet je wel? Bijna een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, zoiets, ja. Hmm. En, uh, uh, want eigenlijk hoor ik daar ook een overeenkomst, want ik zat mij af te vragen waarom jij eigenlijk hebt besloten om, want je ging naar Utrecht, je hebt daar gestudeerd, maar je bent ja. weer teruggegaan naar Zwaag, gemeente worden. Ja, klopt. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Nee. Dat je uh, ook die wilde, dat wilde stadsleven nou. niet om je heen wilde Nee, hebben? dat denk ik niet. Nee? Dat zou een leuke link zijn, maar dat is niet zo. Nee? Wat dat, was het dan? Uh, dat was... Uh, ja, dat was meer een financiële overweging eigenlijk. Want ik woonde in, in Witte Vrouwen, wat toch wel de mooie... Ja, de mooiste, heel de mooiste, mooie mooiste buurt, gedeelte dus. van Utrecht. Ja. ja, precies. En dat, dat was niet, niet heel goedkoop. En uh, ja, ik was klaar met studeren. En ik zocht een plek om sowieso... Ik was al met het album bezig toen ik in Utrecht woonde. En ik zocht een plek om rustig, wel in alle rust in ieder geval... aan dat album te kunnen werken. Zonder me zorgen te maken over uh, financiële... over de huur of, of dat ik een baan moest gaan zoeken ondertussen. Ging terwijl ik je met terug album... naar je ouders dan? Uh, ja. Ja. En echt voor de muziek, om, om dat album, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, nou ja, dat, dat pand uh, waar ik nu uh, heel vaak uh, te vinden ben, is uh, dat hadden mijn ouders al gehuurd, uh, of gekocht eigenlijk, uh, met de gedachte van dat de kinderen daar uh, eventueel na de studie uh, een eigen bedrijfje konden starten of zo. Want zij stimuleren heel erg het, het zelfstandige uh, in, in hun kinderen, zeg maar. Het, het zelfstandig ondernemer zijn. Dat oh. zijn, zijn we allemaal wel eigenlijk. Maar uh, uh, niemand heeft daar echt heel erg gebruik van gemaakt. Behalve dat, tot ik uh, afgestudeerd was. En ik dacht van, ik ben op zoek naar zo'n ruimte. En die, die kantoorruimte was daar al. En ik dacht Gewoon van, echt een is... kantoorruimte? Ja, kantoorruimte. Daar, uh, daar zit ik eigenlijk de hele tijd in. Um, Had een geweldige ouders. Die hadden ja, bedacht van een super. van die vier kinderen... Die, die zullen wel een ruimte nodig hebben om... Ja, en, maar ook uh, daar beneden is ook een soort werkplaats. Mijn vader zocht ook een plek om zelf af en toe te kunnen klussen... en iets aan iets te kunnen werken. En uh, van, Dat is ook wel een reden waarom hij uh, dat pand heeft. Ja. En jouw vader is geloof ik ook zelfstandig ondernemer. Ja. Hè? Helemaal zijn eigen leven vormgegeven en ja, uitvinder geworden of zo? Ja, nou ja, ja hij... Uh, hij, vindt het niet, uh, hij houdt er volgens mij niet van als je hem heel snel uitvinden noemt... en denken heel, heel veel mensen snel aan een soort Willy bortel uh, Maar hij, hij, ja, er komt eigenlijk veel meer bij, bij kijken bij wat hij doet... Het is meer een soort conceptontwikkelaar dat hij dat ideeën krijgt. En dat er een heel creatief proces omheen zit met zoiets uitwerken. En uh, ja dat, dat er steeds meer mensen aan gaan werken. En dat zoiets heel erg groeit tot iets. En dat hij dat uiteindelijk laat hij dat weer los. En begint hij weer aan een ander project waar hij dan aan werkt. Dus het zijn niet echt heel tastbare uitvindingen. Het zijn meer ideeën en concepten waar die. Ja. Uh, waar die en dat, uh, dat alles heeft dan veel te maken met duurzame energie, heb ja, ik begrepen. Precies, ja, precies. Ja. En hij vertelde ons ook inderdaad dat alle vier de kinderen... Um, behoorlijk hun eigen gang gaan en ook niet echt in de schoolsystemen paste. Nee, klopt. Wel, uh, ja. Lichtelijk dyslectisch. Ja. Uh, maar dat, ja. dat jouw ouders dat beide heel erg um, jullie de vrije hand en dan jou eigenlijk wel het meest, want je bent natuurlijk de jongste maar ja. ja, ja, precies. De weg is voor mij al een beetje vrijgemaakt dat ik uh, die gewoon kon bewandelen als uh, ja, iemand met een eigen mening of een eigen wil, dat ik dat gewoon kon doen allemaal. Maar heb je dat ook echt zo ervaren, dat die vrije hand er was? Hè? Ja, dat ze zo van. Uh, ik heel weinig. Lang... Geld mag niet belangrijk zijn of je geld verdient met een vak, maar gewoon. Ja, dat hebben ze heel erg gestimuleerd. En ook uh, puur... Het, het, ik heb nooit. Ik heb heel weinig conflicten ook gehad met mijn ouders. Omdat ik. Ja, ik hoefde geen regels op te rekken over hoe laat je thuis mag komen of dat soort dingen. Dat had mijn ouders broer. Helemaal niet. Alles, had alles al. was oké. Okay. Ja, alles was eigenlijk wel oké. Okay. Ik heb nooit. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik echt problemen daarmee heb gehad. Nee. Dus uh, ja, dat, dat ging altijd wel heel goed. Um, uh, de, ik wil nog even naar uh, Jean Audier... die mm. uh, vertelde toen hij jou uh, leren kennen... Um, het is een aardige vogel. Nou, als iets jaren zestigtaal is, is dat het wel. Het is een aardige vogel die heel goed weet wat hij wil. Gezond eigenwijs. Hij is geduldig, rustig en plant alles stapje voor stapje. Hij gaat er niet in als een jonge hond. Doet niet aan drugs en heeft daardoor alles onder controle ook aan de hoes zie je dat je te maken hebt met een heel creatieve jongen. Ik heb de hoes niet gemaakt. Nee, hoor, precies. Maar... maar die hoes ziet er wel heel mooi uit en ja. heb je natuurlijk uitgekozen. Ja, dat de mensen is, uh... die dat uh, gingen maken. Um, uh, maar, maar leg dat eens uit, want is dat? Je moet trouwens even vertellen hoe die hoes eruit ziet, want mensen hebben natuurlijk geen idee. Het is ook past ook perfect. Hè? Ja, het is een uh, het is een een soort uh, betoverend bos eigenlijk of een, een soort woud. Waar uh, een klein meisje in staat, uh, die, die eigenlijk in, in verwondering om haar heen kijkt naar uh, bijna, ja, een heel duister, maar ook wel weer betoverend, uh, vervreemdend bos om haar heen, waar wezens in uh, verborgen zitten, eigenlijk gecamoufleerd ja. zitten in dat bos. Ik zeg niet hoeveel en... het er zijn trouwens, maar het zijn er wel aardig Het is een zoekplaatje. Ja. Ik zie alleen maar een giraf. Ja, nee, er zijn er echt nog aardig wat meer. Zou ik er nog eentje verklappen? Ja, we verklappen nog één. kijken hoor. Hier zit, hier zit een koala-beer. Moet je even van dichtbij... Ja, je hebt het cd'tje, op de plaat het Op de stuk plaat, groter. op het vinyl zie je het natuurlijk. Ja. Ja, nu zie ja, ik het. Ja, gevonden. Hem. Ja, heel mooi. Oh, die kijkt ook ontzettend lief. Ja, hè? Ja, die is goed verstopt. Ja. Goed, nou, ik ga er verder op bestuderen. En we gaan uh, luisteren nog naar... een van de mooiste liedjes, vind ik, van het album. Uh, The Ballad of Little Jane, het ja. laatste nummer. Jane sits in the shadow The Ballad of Little Jane. Ja, het gaat alle liedjes gaan op enige lijn wijze toch ook wel over de liefde. Jacco Gardner. Ja, klopt. En dat hoort natuurlijk ook bij de 60s. Trouwens, ja. dat hoort van, bij alle tijden. Ja, dat is zo. Ja. Dat is altijd wel een uh, heel belangrijk thema in de muziek. En is er al zo'n heel mooi meisje met van dat hele lange haar... en zo'n flalle jurk in de omgeving van Jacco Gardner? In mijn omgeving? Nee, niet echt. Nee. Het is meer in mijn dromen misschien. Ja, ja. <lacht> Want ook wat dat betreft heb je... Want er zijn twee grote interviews met je verschenen. En tot mijn verbazing, als het om de liefde gaat... heb jij plotseling ook heel erg jaren zestig opvattingen. Uh, ja, dat klopt wel, uh, ja. Dat is nog iets uh, wat ik helemaal niet... Het is niet alsof ik dat las en dacht van... oh, dat wil ik ook vinden. Of zo. Nee. Weet je, dat heb ik gewoon altijd al... Uh, ik, ja, dat, dat idee van... Van, uh, ja, dat iedereen lief is voor elkaar of een soort van universele liefde. Dat uh, vind ik wel heel mooi en dat heb ik ook altijd wel, uh, heb ik altijd wel gehad. Waardoor ik ook niet echt verliefd ben geworden op één persoon... maar daar heel erg aan wilde binden of zo. Echt? Nog nooit? Nee, nog nooit. Hé? Maar het vreemde is wel dat als ik nu muziek hoor... zoals Brian Wilson of zo, uh, weet je wel, die hele, hele uh, uh, indrukwekkende ballads en zo... Ja, die hij schrijft. Ja, want... Die echt heel, uh, heel, heel erg over de liefde gaan. Om, kan ik, wel, ik kan me heel goed daarin verplaatsen. of ik, ik, ik voel wel echt die, heel erg die emotie die, die in die muziek zit. Ook al ben ik zelf dan niet verliefd geweest. Hm. Op de een of andere manier zit dat wel in me ergens. Ja. Maar uh, hoe dat precies zit, dat, uh, dat weet ik ook niet. Hm. Is het er nog niet uitgekomen? Dat zou kunnen, ja. ja. Ik ben benieuwd. Er zijn vragen van luisteraars. Uh, vandaag, prachtige muziek van Jocko Gardner. Ik ga de cd binnenkort kopen. Waar speelt hij met Record Store Day? Of wordt hij misschien wel ambassadeur van Record Store Day? Is een vraag van uh, Johan Wallaert uit Noordeloos. Aha, dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee, dat, dat zou ik zo niet weten. Oké, okay, Jocko sprak ik terloops tijdens Eurosonics. Een slaapliedje zou hij eigenlijk als laatste nummer van zijn concert moeten programmeren. Suggereerde ik hem. Uh, ja. Dat zegt uh, Koen van Oem. Een schitterend opgebouwde song. Mijn vraag aan Jacco. Is jouw genoemde scriptie aan de HKU op enige wijze beschikbaar? Ja, zeker. Die heb ik gewoon ergens online staan. Ik weet niet. Via jouw website? Niet via mijn website, nee. Er is een site dat heet isuu.com. Of .org of iets. Volgens mij .com. En daar kun je gewoon zoeken op... Daar staan heel veel pdf's van bladen en alles staat daar allemaal geüpload. En je kunt er gewoon zoeken op... Uh, of op mijn naam of op Fonogram uh, in de jaren zestig of, of iets dergelijks. En dan kom je waarschijnlijk uh, wel een scriptie tegen. En anders moeten ze zich maar bij ons melden of ja, bij jou. precies. Um, dan Linda van der Weijgaard. Beste Jacco, op wat voor manier voegt de kennis van eerdere vroegere muziekstijlen, productiemethodes, et cetera, extra betekenis of waarde toe aan het componeren van jouw muziek? Misschien preciezer gezegd, wat betekent dat voor jou? Wat heeft je afstudeeronderzoek je bijvoorbeeld opgeleverd? Um, nou, een hele CD zou ik zeggen. Ja. Of niet? Nou ja, wat, wat, mijn, uh, wat mijn doel een beetje was van het onderzoek, was denk ik toch wel uh, om. Net als een chefkok die een, die een gerecht proeft, die kan opnoemen wat daarin zit en hoe je het moet maken. Dat wilde ik met muziek kunnen doen. Dat ik muziek hoorde en, en vooral dan muziek uit de jaren 60, omdat dat mij dus om al eerder genoemde redenen het meest doet en het meest inspireert. Uh, dat ik als ik dat hoor, dat ik, dat ik weet waar dat precies uit bestaat en hoe dat, hoe dat zo gekomen is. En uh, ja. Dat zou ik dan, dan zou ik ook makkelijker mezelf kunnen uiten. Omdat ik dan de tools daarvoor heb ja. om dat te doen. Dus dat is denk ik wel de hoofdreden geweest... waarom ik dat wilde weten allemaal. Wat komt er op de tegel te staan, Jacco? Onmogelijke vraag, hè? Wat ja. kant ermee? Van, wat moet ik daar nou opzetten? Ja. Je hebt wel iets. Ja. Ik... Ik meld even ondertussen wat er zo dadelijk in twee dingen te horen is. Dan mag je nog heel even okay. nadenken heel fijn, ja. uh, vanavond uh, zo dadelijk. Dus dan spreekt Alice Bruin in de maandagserie Twee generaties met programmamakers Frans Bromet en Sylvia Bromet. Dus vader en dochter. Over de voor- en nadelen van het uitoefenen van hetzelfde vak. En nu, Jacco Gardner. Wat komt erop te staan? Kijk maar met uh... grote ogen aan. Tja, eh... Uh... Uh, ik heb al eerder vandaag heb ik ook een best wel lang interview gedaan. Toen heb ik ook, ook uh, daar heel lang over na zitten te denken. Maar ik denk uh, toch wel blijf dromen. Blijf dromen. En dat is misschien ook een beetje naar mijzelf toe. Want ik Stop droom... Stop nu. Blijf dromen. Ja. Dank meneer Gartner. Dit was aflevering 2500... 84, ja.